8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Premiersdebat fel, maar zonder verrassingen. Kinderombudsman op een meldpunt thuiszitters... en toeristenstranden Curaçao besmeurd met olie. De leiders van de vier politieke partijen die in de peilingen het grootst zijn... hebben gisteravond bij RTL het zogenoemde premiersdebat gevoerd. Daarbij ging het er fel aan toe. Maar veel verrassingen heeft het debat niet opgeleverd. Onder leiding van Frits Wester discussieerden VVD-leider Rutte, SP-voorman Roemer, PVV-leider Wilders en PVDA-lijsttrekker Samson met elkaar. Vooral Rutte en Roemer zochten de confrontatie. Ze verweten elkaar dat ze de zorgkosten voor gewone mensen laten oplopen. Rutte vindt dat Roemer mensen gevangen houdt in een hoge uitkering. Roemer verweet Rutte dat hij werkende armen creëert. PVV-leider Wilders viel meerdere keren Rutte aan, die flink van zich afbeet. Kijkers konden op een website van RTL de winnaar aanwijzen. Daarbij koos 51% voor Samsom, 34% voor Rutte, 9% voor Wilders en 6% voor Roemer. Ook op de sociale media werd Samsom het vaakst als winnaar genoemd. De kinderombudsman heeft een meldpunt geopend voor kinderen die naar school moeten... maar dat om verscheidene redenen niet doen. Kinderombudsman Mark Dullaert wil met het meldpunt onderzoeken... hoeveel leerplichtige kinderen er van school wegblijven en waarom ze dat doen. Een paar jaar geleden wees een steekproef uit dat zeker 8000 kinderen thuis zitten terwijl ze leerplichtig zijn. Het gaat vooral om kinderen die een handicap hebben of een chronische ziekte of een stoornis. Er wordt veel te veel gecontroleerd op leerplicht en veel te weinig uitgegaan van leerrecht, zegt Dulaert. Wat de kinderombudsman betreft moeten onderwijsinspectie scholen veel strenger aanspreken. Met de nieuwe wet Passend Onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Als ze dan nog steeds kinderen weigeren, moeten ze een boete krijgen, vindt Dulaert.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 De VPRO neemt een nieuw gesprek op dat twee uur duurt... en begint waar de afgebroken uitzending eindigde. Er was eigenlijk geen ruimte voor het programma... maar de NCRV heeft zijn tijd afgestaan. Het weer eerst hier en nevel of mist... later afwisselend zonnige perioden en stapelwolken. Het is overwegend droog, het wordt 21 graden in het noorden... 23 in het zuiden van het land. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wat meer bewolking en plaatselijk een bui... dan wordt het ongeveer 23 graden. AMB Verkeersinformatie: een ouderwetse normale spits met in totaal nu 85 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Een paar bijzonderheden: op de A2 Den Bos richting Eindhoven, 8 kilometer tussen Afrit, Sim, Michos, Gestel en Bokstel. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen Knopend Zaandam en Knopend Koenplein, 4 kilometer. Op de A10 bij Amsterdam, Ring West richting Den Haag voor de Koentunnel, 3 kilometer.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 Kijk voor AccountView Bedrijfsoftware op visma-software.nl. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, dit wordt de dag van de doorberekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. We kijken ernaar uit met Joost Vullings in Den Haag. En met CDA-lijststrijker Siebrand van Haarsma Buma. Hij is onze gast tussen half negen en negen. Hij mocht gisteravond niet meedoen met het premiersdebat bij RTL. Dat zou het grote debat worden tussen Rutte en Roemer. De vraag is op 12 september, gaan we door op de liberale weg of gaan we door op de sociale weg? Maar het werd toch echt een debat tussen vier lijsttrekkers. Ja, en dat gebeurde eindelijk. VVD-leider Mark Rutte, zijn SP-collega Emiel Roemer... en PVV-voorman Geert Wilders en natuurlijk ook PvdA-leider Diederik Samson. Politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, um, wij volgen jou uiteraard op Twitter... en zagen dat je je vooral stoorde aan de opgeheven vingertjes gisteravond. Hè? Vertel eens. Ja, er, wa er was, een, was een, een, uh, geloof ik een heel fel debat, uh, vooral tussen, tussen Rutte en, en Wilders. En die gingen echt recht tegenover elkaar staan... en allebei met van die priemende vingertjes. Ja, voor mij mogen ze het doen, maar het komt gewoon heel erg agressief over. Dus het is ook gewoon niet zo, uh, niet zo handig. Maar goed, die twee hadden wel meer uh, felle duels... En dat kwam vooral als het woord uh, katshuizen uh, viel, die mislukte onderhandelingen. Daar zit veel emotie bij beide heren en dat zag je dan ook uh, in het debat met regelmatig omhoog borrelen die uh, opgekropte woede uit die periode. Ja, er werd zelfs uh, over liegen gesproken, hè, Joost. Uh, maar dat geeft al aan dat het inderdaad niet dat debat tussen Rutte en Roemer uh, werd, wat, het, wat wel voorspeld was. Ja, kijk, ze zochten elkaar wel op, he? want ze mochten elkaar uitdagen. Dus Rutte uh, daagde Emil Roemer uit, Emil Roemer daagde Rutte uit. Dus ze deden precies wat we allemaal van ze verwachten. Maar die debatten waren niet zodanig dat ze daarmee... Uh, in feite Wilders en Samson tot deg figuranten degradeerden. Die twee heren deden, zoals je zelf zei, gewoon mee... en waren heel erg goed zichtbaar. En wat dat betreft werd het inderdaad uh, een debat tussen vier... en niet een duel tussen twee. En, en Diederik Samson van de PvdA... Die, um... Ja, debatteert rustig, dat deed hij eerder ook. Is dat een bewuste keus, denk je, van het team om hem heen ook? Ja, het is zeker een bewuste keus. En het is natuurlijk voor hem, want hij heeft wel een heel fel karakter. Heel moeilijk om dat waar te maken. Maar dat lukt hem tot nu toe uh, twee keer goed in de debatten. Zij hebben uh, uh, zeker gemerkt, ook bij de vorige verkiezingen in 2010... zo lang geleden is dat nog niet... toen waren die debatten eigenlijk allemaal heel erg fel van toon... dat heel veel mensen zich daaraan geërgerd hebben. Uh, A, door de felheid, maar B, ja, je kan het vaak gewoon daardoor slecht verstaan. Mm -hmm. Dus hij heeft zich voorgenomen rustig te blijven, maar dat is... Uh, ja, een manier van debatteren, maar het is ook de inhoud. Hè? Hij heeft het vaak over, over eerlijk delen, uh, hij roept anderen op tot, tot samenwerking. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij gisteren een beetje de, de blauwe helm van het debat was. Als er drie, zo we zeggen, hard hadden gebotst... dan kwam hij met een soort rustig en redelijk alternatief. En wat ik heel opvallend vind, is dus dat het enorm aanslaat. Hè? Want, nou ja, het is al gezegd, de, de, de, de kijkers van RTL hebben hem tot winnaar uitgeroepen. En ja, twee jaar geleden wonnen, uh, werden die debat altijd gewonnen door Rutte en Wilders. twee heren die toch vrij fel debatteren, zeker Geert Wilders al. En Geert Wilders die deed precies gisteren wat hij altijd deed. Gewoon fel en goed zijn eigen boodschap neerzetten. En de kijker had daar kennelijk nu in één keer geen waardering meer voor. Maar juist het rustige... En het genuanceerde van uh, Samson werd heel erg gewaardeerd. En dat is toch wel opvallend. Want uh, ja, om er nou heel veel conclusies aan te verbinden... dat misschien de tijd van polarisatie over is, dat gaat misschien wat snel. Maar hm. wel opvallend dat de meest genuanceerde kandidaat... de meeste waardering krijgt. Nou, heeft het Samson natuurlijk, uh, Joost, dan ook wat makkelijk? Misschien wel, want hij zit er tussenin. Hè? De flanken gaan tegen elkaar tekeer. En hij kan daar relatief rustig tussenin zitten. Hij, hij speelt die positie goed uit? Ja, ik, ik, zo meteen krijgen we Sibrand van Haarsma Buhmer van het CDA in de studio. Ik denk dat hij zich heeft zitten verbijten op de bank. Het was natuurlijk een, een ideale positie voor Dietrich Samson. Die had inderdaad de twee flankspelers, uh, uh, Wilders en Roemer. Uh, Rutte, een premier die natuurlijk uh, geregeerd heeft... dus die kan je aanvallen op zijn daden. En hij zat er eigenlijk als enige uh, middenpartij... En, nam ook je, en zocht dat middenstandpunt ook op. Maar hij was natuurlijk heel uniek in het standpunt... omdat die anderen inderdaad een andere richting op gingen. En hadden daar Sibrand van Haarsma Buhmer aan de Alexander had van D66 gestaan, dan was hij een van die drie smaken. Ja, en nu had hij het uh, rijk voor zich alleen. Dus ik denk dat ze bij het CDA en D66 uh, uh, ja, met, met, ze hebben zitten toekijken... en ze hebben zich hebben zitten verbijten van waarom mogen wij daar niet staan. Ja. nou dat gaan we zo even vragen aan uh, Van van buma um, Belangrijk moment zo dadelijk. Hè? Het CPB presenteert de, de doorrekeningen van het verkiezingsprogramma. Um, in de aanloop naar 12 september, hoe, hoe belangrijk is dat? Ja, dat is, is toch wel belangrijk. Ik bedoel, vooral voor mezelf. Ik heb, ik heb afgelopen week die verkiezingsprogramma's weer eens herlezen. En dan valt het eigenlijk op dat er zo weinig concrete maatregelen in staan. Het zijn vaak een verzameling hartverwarmende woorden. Maar echt veel wijzer word je er niet van. Dus wat, vinden die, wat willen die partijen nu precies? Echte concrete maatregelen. En het zijn natuurlijk vooral bezuinigingsmaatregelen. Wat moeten die opleveren? Dat kan je dan allemaal in die doorrekening zien. Uh -huh. um, en de programma's worden daardoor vergelijkbaar. Het zijn natuurlijk allemaal maar rekenmodellen... Maar het wordt wel geobjectiveerd. Je kan de programma's goed vergelijken. En het geeft vaak ook een soort wending aan de campagne. Uh, soms niet ten goede, want het leidt weer tot een hoop uh, gooi- en smijtwerk met cijfers. Want iedere partij zal vandaag claimen ergens kampioen in te zijn. Kampioen banen groeien, kampioen financieringstekort terugbrengen, koopkracht. De andere is weer het groenst. Maar het levert natuurlijk ook een hele hoop munitie op om elkaar in de haren te vliegen. En dat wordt vaak in debatten gebruikt, maar dat gaat dan om... Uh, ja, dan worden allerlei percentages en getallen genoemd... en daar worden de debatten vaak niet makkelijker van om te volgen. Nou, we wensen jou vast sterk, <laughs> om, uh, je alvast veel sterkte, Joost. Om half elf presenteert het CPB de doorrekening... van de verschillende verkiezingsprogramma. U kunt dat uiteraard live volgen op Radio 1. Ja. En misschien zit er wel zo'n wending in... dat de forensentaks weer van tafel ja. staat. Voorlopig zit hij in ieder geval in het belastingplan 2013, Marno Remmers. En ja, zeker. dan kost het de forens honderden tot wel duizenden euro's. Je bent op station ja. Rotterdam-Alexander. Men vreest hem al, de tax... Ja, en de vakbonden die willen de alarmbellen laten rinkelen... net als de overweg hier doet. Want het lijkt erop alsof de forens het eigenlijk zichzelf nog niet zo realiseert. Vandaar dat die vakcentrales FNV, CNV, MHP en reizigersorganisatie Rover... een gezamenlijke brief richting Den Haag hebben geschreven. En ze vandaag hier op Rotterdam-Alexander ook zo'n forensen knooppunt. Druk staan te flyeren. Ik loop eventjes mee met Jet Grimbergen van FNV-bondgenoten het perron op. Ik weet niet hoeveel Hoeveel u van, uh, van uw werk woont? Uh, 50 kilometer. 50 kilometer. En de, de trein kost dat u 1067 euro op jaarbasis? Ja, daar lijkt het wel op. Maar uh. ja. ja, als je er niet in verdiept hebt, dan, uh, dan lijkt het toch anders dan, uh, dan het nu in werkelijkheid is. Ja. Hoe zou het komen dat mensen zich er niet in verdiept hebben eigenlijk? Het is een beetje hemel van mijn bedshow, denk ik. Uh, het is, uh, je, ja, je hoort er wel van, maar het is... Uh, ja, je verdiept er niet in, dus je weet ook niet zeg, wat, wat het voor je betekent... totdat het eigenlijk zover is. En dan, uh, ja, kan het, dan is het eigenlijk ook gebeurd en dan uh, kan je niet meer terug. Ja, vandaar dat de politieke partijen er ook weer een beetje vanaf willen eigenlijk. Maar ja, het staat al lang in de begroting. Ja, dan is het... Uh, als je een echte fan bent, dan uh, draai je het weer terug. D66 krabbelt nu ook terug, hè? Ja, dat heb ik begrepen. En die willen het nu bij de werkgever vandaan halen in de werkkostenregeling. Dan komt het uiteindelijk ook weer bij de werknemer terecht. Want het gaat van het totale budget wat de werkgever heeft voor werkkosten. Het komt de werknemer niet in goede. De blik staat een beetje op maandagochtend op spoor 1... met de trein richting Leeuwarden-Groningen op de borden. Opkomende zon over het perron. Het hoofd verdiept vooral in de ochtendkrant of... Op de mobiele telefoon. Maar de tax? Als ze ervan horen, ja, inderdaad. Ze hebben er wel van gehoord. Maar van hoe hoed en de rand weten ze dus nog niet. Heeft u reiskostenvergoeding? Dus dit is het wat, u minimaal, wat het u minimaal kost. kost. En ik zal u niet langer vasthouden. Dit is ik denk dat slecht. ik al te laat ben. Oh, <laughs> zeg dank u wel. Bedankt. Zal ik eventjes met die meneer Gauw mee de roltrap. Wist u dat het zoveel was? Nee, dat, dat, had ik niet, dat heb ik niet hoor. Nee, nee. De vakbond flyert nu hier en hebben ook een brief geschreven richting de politiek... dat ze er eigenlijk vanaf willen. Die politieke partijen willen er ook wel vanaf, maar het kan niet meer. Nee, nee, klopt. Um, ik ben weliswaar, uh, omdat ik voor een semi-overheidsinstantie werk... Met um, die net weg te treinen, hè? Ja, nou ja, goed. De volgende komt ongetwijfeld. Um, ik werk voor een semi-overheidsinstelling en dat betekent uh, dat de uh, auto uh, zwaar wordt ontmoedigd. Um, en dat betekent dus dat wij uh, in zijn algemeenheid wel uh, overgeleverd zijn aan het openbaar vervoer. Dus dat is dan wel de consequentie. Ik heb eigenlijk niet veel keus. De vraag is natuurlijk alleen wel welke coalitie er uiteindelijk gaat komen... en of die plannen die er nu zijn, of die ook daadwerkelijk doorgevoerd zullen ja. gaan worden. Leeft het daarom nog niet zo? Dat denk ik. Dat denk ik. Ik, denk, uh, en ik, ik ga ervan uit dat u behalve mij uh, meerdere mensen heeft ondervraagd vandaag. En ik denk dat u, maar dat is mijn gevoel, uh, dezelfde reactie min of meer krijgt. Dat men niet bewust is, net zo goed als ik, uh, van wat het uiteindelijk uh, kost of oplevert. Ik wens u een goede reis met de volgende trein die komt. Dat in ieder geval. Dank u wel. Hoe staat het C-jaar ervoor? Zo'n 2,5 week voor de verkiezingen. Is verkeersinformatie, hoe staat het met de files, Hermin de Hart? Ja, het is weer iets minder dan de net. Het is nu 65 kilometer, alles bij elkaar. Uh, er was een autobrand in de Koentunnel. Die autobrand is inmiddels geblust. Uh, het vrak is weg. En de file is ook verdwenen. Er staat nu wel een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Na een ongeluk is de rechter rijstrook ook dicht bij de randweg Dordrecht. En de file tussen Hoek en de randweg Dordrecht is 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Stad Tampa en de Amerikaanse staat Florida wachten op de tropische storm Isaac. We zijn er klaar voor, net als voor de Republikeinse conventie. De conventie waar Mitt Romney zijn formele kandidatuur voor de presidentsverkiezingen bekend zal maken. Al is dat wel een dag later dan gepland. We houden ook een close eye on tropical storm Isaac. Fox News Radio, I'm Jane Metzler. It could be a Category 1 hurricane as we head into this evening. The tropical storm now closing in on the Florida Keys. Also causing Republicans to tweak their national convention schedule as they gather in Tampa. The message of this gathering will not change. Our goal is to tell the Mitt Romney story. Can I win this thing? Can I be successful in replacing President Obama? If I can, I want to make sure that we get the country back on track. Tomorrow, they'll have some squally-type weather in Tampa, but it won't be all that bad. Tomorrow, the storm will actually be moving over the open waters of the Gulf. Yes, it's going to become um, a tropical storm, or I should say a hurricane. Sorry, I'm getting a little mixed up with my typhoons and hurricanes. So I guess uh, the convention's going to be uh, cut short by a day. The important piece of business that actually was going to happen on Monday. The roll call vote that officially names Mitt Romney the Republican nominee. Amerikaanse televisiestations over de tropische storm Isaac... waardoor dus de Republikeinse Conventie in Tampa met een dag is uitgesteld. Correspondent Wessel de Jong is er al in Tampa. En dan een kijkje in de hal waar de conventie zal worden gehouden. State of Florida in the house. Mensen zijn hier al een beetje aan het droogzwemmen. Zo gaat dat straks klinken. The roll call. The roll call voor alle gedelegeerden. De typische aanblik van de conventies. De hele zaal met stoeltjes... En grote verticale borden overal tussen de rijen met de namen van de staten. Voorbereidingen in volle gang hier. One, two. Perfect. Heel heleboel mensen lopen hier vooral allemaal fotootjes te nemen van elkaar. Yeah. Mensen die straks niet meer hier op de vloer kunnen natuurlijk. Zoveel mensen waarvan je je afvraagt wat ze aan het doen zijn. Ik ben Lance Van Osteren. We have a uh, interessante camera that we're gonna be uh, using here at de conventie. Technicus van een televisiemaatschappij die een heel nieuw soort camera aan het installeren is voor deze bijeenkomst. Die 360 graden rond kan kijken. Wat je doing hier today op the moment? I'm a delegate from the great Commonwealth of Massachusetts. Een, uh, een gedelegeerde uit Massachusetts. Na welk moment kijk je het meeste uit op deze conventie? Um, well I have to say that I'm very excited for Thursday night, not only for um Governor Romney's speech, which of course will I'm sure be electrifying. Ja, toch op die donderdagavond natuurlijk als de uh, governor gaat spreken als Romney gaat spreken. But when the thousands and thousands and thousands and thousands of balloons drop right here in this convention hall. En als hier dan op die avond al die witte ballonnen, die duizenden witte ballonnen als die dan naar beneden gaan komen. I think it will be pretty incredible. En bent u niet bang voor Isaac de tropische storm dat hij roet in het eten gaat gooien. Whatever uh, Mother Nature sends our way, I don't mind because I know this is going to be an Regen, zonneschijn, ik ben veel te blij dat ik hier ben. Volgens mij wordt het een fantastische conventie. <middels> Dit is een uh, een vorkheftruck die hier over het conventieterrein rijdt met een hele grote, zware watertank. En die watertanks die worden gebruikt om de tenten, de feesttenten... om die te verankeren. En dat natuurlijk allemaal met het oog op Isaac. De tropische storm die hier zit aan te komen. Correspondent Wessel de Jong in Tampa... waar Isaac in feite dus al voor ellende zorgt. Op nwest.nl kunt u trouwens meer terugvinden... over die verkiezingsconventies van deze en ook vorige eeuw. Het is tien voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over een uh, kwartiertje gaan we uitgebreid praten met lijsttrekker van het CDA... ...Sriband van Haarsma Buma, we hebben dat al aangekondigd. Maar hoe staat het eigenlijk met zijn partij, het CDA? Hoe staat die ervoor, tweeënhalve week voor de verkiezingen? Margeet Boer portretteert het christendemocratisch appel. In deze verkiezingstijd is alles nieuw voor het CDA. Nog maar twee jaar geleden ging de partij de verkiezingen in... ...met een premier als lijsttrekker en met maar één doel. We gaan voor goud en daarna maken we de balans op. De afloop is bekend. Het werd bij lange na geen goud. CDA 41 zetels en ze gaan naar 21, een historisch dieptepunt. Na deze nederlaag raakt het CDA tot op het bot verdeeld over regeringsdeelname met gedoogsteun van de PVV. En in de peilingen keldert de partij naar zo'n 12, 13 zetels. En als in april in het Katshuis de gedoogconstructie met de PVV klapt... komt het CDA tot de conclusie dat samenwerking met de PVV niet voor herhaling vatbaar is. Het ging ten koste van onze eigen saamhorigheid. Alle vanzelfsprekendheden zijn weg bij het CDA. De vraag of er een CDA-premier in het torentje komt is niet eens aan de orde. En dat is, op zijn zachtst gezegd, wennen. Het CDA is de laatste twee jaar vooral met zichzelf bezig geweest. De partij is op zoek gegaan naar een nieuwe koers, een nieuw verhaal. En die koers mag duidelijk niet het etiket links of het etiket rechts krijgen. We zijn een stevige middenpartij. Is het niet zo dat je het radicale geluid vooral hoort op de flanken? Juist! En daarom moeten we ook in het midden een helder geluid laten horen. Kiezen en verbinden! Vanuit het radicale midden. Sinds mei hebben de Christendemocraten ook weer een nieuw gezicht. Een nieuwe leider. En die moet dat middenverhaal gaan uitdragen. Sibrand van Haarsma Buma. Wel een beetje een ingewikkelde naam om de verkiezingen mee in te gaan... vinden ze bij het CDA. Het is Sibrand van Haarsma Buma. Ja. Niet gekochte naam, gewoon het, het, het, het gebeurde zo. <laughs> hij, hij is er wel ooit aangeplakt... Maar hoe is maar dat begonnen? Wilt ze eerst Haarsma of toen voor Buma? Buma. Daarom zeg ik altijd Sibrand Buma. En ooit in de 19e eeuw heeft iemand gezegd... die naam is te kort, die is te makkelijk. Buma. En dat kan moeilijker. Ja. En dan hebben ze er van Haarsma voor geplakt. En nu in de campagne is het er weer afgehaald. En het is Buma geworden. Alleen, de kiezers moeten Buma nog gaan kennen. Want ja, niets is meer hetzelfde bij het CDA. Er is geen premier meer, de bekende CDA-gezichten zijn verdwenen... en Buma moet nu een bekende Nederlander worden. Ik ben natuurlijk nu veel vaker in beeld, word veel meer herkend. Ik was een, een maand geleden in Berlijn. Niet alle, alle Duitsers naar me toe kwamen, maar een paar Nederlanders lopen wel naar me toe. Het begint dus te werken. Af en toe wordt Buma op straat herkend. En dat geeft aan van hoe ver het CDA moet komen. En elke mogelijkheid om zich te laten zien wordt dan ook benut... Of het gaat om tv-opnames bij Paul de Leeuw of een gesprek voor libellen, Buma is er. En ook dat is nieuw. Maar het CDA moet wel. Ik zal knokken voor elke kiezer. Ik ga het land in voor iedere stem. Want niet geschoten is op dit moment altijd mis voor het CDA. En de partij heeft niks meer te verliezen. Met de keuze voor het midden hoopt het CDA dat na 12 september... geen enkele partij om hen heen kan. En hoe gek het ook klinkt... Het kleine CDA kan dan toch weer een speelfunctie vervullen bij de formatie. Siebrand Buma, dus zo dadelijk na half negen uitgebreid in deze uitzending. Ja, gaan we gaan eerst nog even naar het laatste Grand Slam toernooi van dit jaar. Het begint vandaag, de US Open. En er doen maar liefst vijf Nederlanders mee. Twee mannen en drie vrouwen. We hebben contact met Marcella Mesker. Marcella, vijf Nederlanders. Even de namen, Bertens Rus, Krajček, Haze en Seisling. Wat, wat zegt dat over het Nederlandse tennis? Now, um... Ja, dat het toch wel weer de weg omhoog vindt. Um, vorig jaar overigens ook vijf Nederlanders bij de US Open. Um, maar we hebben ook een paar jaar gehad dat er maar één of twee meedoen En dat was wel heel magertjes. En ja, als we teruggaan naar de negentiger jaren, dan zat je op tien of twaalf. En dat waren natuurlijk de gouden jaren voor het Nederlands tennis. Maar al met al vijf toernooi voor een klein land als uh, Nederland. Vijf spelers ook in de top honderd. Drie vrouwen, twee mannen. Dat is uh, nou, eigenlijk niet slecht. Marcelo, wie heeft hier de meeste kans op wat meer rondes? mm <sighs> Ja, nou, um, ze hebben allemaal wel redelijk uh, geloot. Um, als we bij de vrouwen kijken, dan... Uh, ja, Aranska Rus, die het natuurlijk vooral bij de Grand Slams dit jaar goed doet... via de ronde uh, Roland Garros, uh, versloeg een van de Stozer op Wimbledon. Heeft nu ook weer een leuke loting, Fosco uh, Bova. Nou, die staat in 79, kansen, denk ik hebben. Uh, we hebben Kiki Bertens, uh, jonger speelster, 20 jaar, gaat er debuut maken bij de US Open. lastige loting, uh, als enige een, een, een speelster die uh, ja, in de top 25 staat. Die speelt tegen Christina McHale. En Mikaela Krajtjeck, ook een goede loting uh, tegen Parmentier uit Frankrijk. Nou, die staat net in de top 100. Maar ja, Michaela Krajtjeck natuurlijk uh, niet zo fit. Ze heeft wat uh, hartproblemen gehad, bekende ze gisteren in New York. En uh, ja, dat klinkt natuurlijk allemaal niet zo lekker. is een tijdje eruit geweest. Dus het zal even duren voordat ze haar wedstrijdritme uh, vindt. Dus uh, goede loting of niet. Het zal voor haar toch ook nog wel een klus worden om uh, te winnen... Wat betreft de mannen, ja, Robin Hazen heeft het eigenlijk de laatste jaren nooit zo getroffen met uh, de Grand Slams. Wimbledon, weet je nog, Juan Martín Del Potro, een van de grote namen in de eerste ronde. Dit jaar uh, misschien iets makkelijker, maar toch nog wel een geplaatste speler. Feliciano Lopez, linkshandige grote Spanjaard, goed op snelle banen, aanvallende tennisser. Dus daar zal uh, de vorm van de dag toch wel uh, moeten bepalen wie dat uh, gaat winnen. Ja, en dan hebben we natuurlijk Igor Seisling, um, die zich plaatste via het kwalificatietoernooi. Drie rondjes gewonnen, zonder setverlies. En uh, heeft het goed getroffen, speelt tegen een uh, Spanjaard, een gravel-specialist... Gimeno Traver, net in de top 100. En uh, ja, Zijsling in de winning moet waar hij nu in zit... Uh, zou daar best wel eens uh, zijn beste resultaat uh, ooit neer kunnen zetten... door de tweede ronde te halen. Nou, kijk eens aan dat zou een mooie doorbraak zijn. Hey, de de favorieten, eerst bij de mannen. Murray pakte de Olympische titel. Denk je dat hij daardoor met minder druk op de baan zal staan? Nou, één ding is zeker. Murray uh, zit natuurlijk uh, in de winning mood. Met die gouden medaille om zijn nek. En um, wordt ook wel, als ik zo in de media uh, alles beluister. Als een van de grote kanshebbers gezien. Uh, natuurlijk, Federer staat uh, als eerste. En, die, en die, die gaat heerlijke toernooien. Als je dat vergelijkt met vorig jaar. Dat dat toch allemaal ja, aan zijn troon uh, werd er gezaagd. Hij was zijn nummer één ranking kwijt. Hij won geen Grand Slam toernooien weer. Ja, en toen ineens um, twaalf maanden later. Heeft hij uh, ja, weer die nummer één positie te pakken? Heeft hij Wimmelen gewonnen? Speelt hij de sterren van de hemel? Is relaxed? Nou ja, en als hij relaxed is en, en makkelijk speelt... dan is hij zeker in New York. Want die baansoort ligt hem toch wel heel erg goed. Heeft hij ook al vijf keer gewonnen? Is hij toch uh, de grote man te, die dit die kloppen is? Maar ja, Murray um, als uh, tweede favoriet misschien... en Djokovic als derde. Um, heeft wel een hele moeilijke loting, hoor. Murray en Federer zitten bij elkaar in de helft... Nadal speelt niet, he. die heeft knieproblemen. Dus Djokovic zit lekker in de onderste helft. Die heeft een wat makkelijker schema. Maar Murray zou bijvoorbeeld uh, ja, het grote servicekanon Raunic kunnen ontmoeten... via de ronde Tsonga, ook niet misselijk in de kwartfinale. Dan Federer in de halve finale. Nou ja, dan uh, haal je misschien de finale en dan krijg je Djokovic nog een keer. Dus wat dat betreft, die bovenste helft bij de mannen is zwaar. Djokovic zit onderin met uh, Del Potro. Uh, misschien als uh, outsider, dus wat dat betreft... Uh, Murray goed in vorm, hm. Federer goed in vorm... Um, Djokovic altijd goed in vorm. Dus een van die drie zal het toch wel gaan worden, denk ja. ik. En Serena Williams ook goed in vorm? Want ook in die flow, he, in die winning mood. Ja, wie zou haar moeten stoppen? Uh, Serena Williams, Olympisch goud, uh, een titel gewonnen... En niet alleen dat ze won, maar ook de manier waarop. Zoals zij serveert, ja, dat, dat, dat is geweldig. Uh, harder dan menige uh, mannen uh, tennisser. Uh, ze is weer fit, alle gezondheidsproblemen zijn weg. Ja, en dan in New York natuurlijk het, het, het, de thuishaven van de Amerikaanse tennissers. Uh, ja, Die avondpartijen daar, dat is sensatie met 24.000 mannen en vrouwen daar op de tribunes. Dus ja, Serena de grote favoriete. Misschien Azarenka, misschien Sharapova, misschien Kvitova... Of misschien wel de dark horse Kim Kleisters... die aan haar laatste toernooi bezig is... en na dit toernooi New York gaat stoppen. Maar Williams, de vrouw die verslagen moet worden, denk ik. Marcella Mesker, we horen je de komende weken over de US Open. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk, 118 kW dieselmotor. Denk aan een luxe business plus uitvoering vol innovaties...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 Meldpunt voor thuiszittende kinderen geopend en lijsttrekkers in RTL-debat duidelijk over hulp aan Griekenland. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De kinderombudsman heeft vandaag een meldpunt voor thuiszitters geopend. Het zijn kinderen die leerplichtig zijn, maar om wat voor reden dan ook niet naar school gaan. Vorige week waren de dyslectische broers Hugo en Enrique in het nieuws. Geen enkele school wilden ze hebben en uit protest begonnen ze een zeilreis om de wereld. Er blijken duizenden kinderen thuis te zitten... omdat ze een handicap of een stoornis hebben, zegt kinderombudsman Dullaert. Er zijn veel scholen die kinderen niet kunnen plaatsen... of zelfs botweg weigeren. En wij vinden als kinderombudsman, dat kan niet door de beugel. Binnenkort krijg je ook met de nieuwe wet Passend Onderwijs... krijgen scholen zelfs een zorgplicht. Dus ze moeten kinderen gaan plaatsen. Het RTL-debat tussen VVD, SP, PVV en PVDA ging er gisteravond zo nu en dan fel aan toe. Over de hulp aan Griekenland waren de lijsttrekkers van de vier partijen duidelijk. Alleen Samsom van de PVDA vindt dat er vanuit Europa extra geld naar Griekenland mag... als dat nodig is om het land te redden. PVV-leider Wilders Rutte van de VVD en SP-lijsttrekker Roemer willen dat niet. Ga maar naar Rutte daar in de oppositie, want voor mij krijg je niks. We hebben twee keer geholpen. Ze moeten zich nu naar afspraken houden. Het is nu aan de Grieken. Om te laten zien dat ze bij de euro willen blijven. Er komt geen geld bij. Dat had de heer Rutte de eerste keer al moeten zeggen. Toen wisten we al dat het in een bodemloze put verdween. Dat is drie keer een belofte die gebroken gaat worden. Want de Europese Unie hoort bij elkaar. En daarom zou het kunnen dat je de Grieken een, een jaar extra ruimte geeft... om orde op zaken te stellen, zodat ook hun economie weer kan groeien... zodat we uiteindelijk gezamenlijk verder komen. Als laatste hoorde u Diederik Samsom van de PvdA. Kijkers vonden op de site van RTL, daar konden ze een winnaar aanwijzen. Ze vonden uh, 51 procent van de kijkers koos voor Samsom als winnaar... en Rutte werd tweede. In Afghanistan zijn bij aanvallen op militairen en burgers... bijna 30 doden gevallen. In de provincie Helmand zijn vannacht zeker 17 dorpelingen onthoofd... door onbekenden... En in dezelfde provincie werden bij een aanval op een controlepost... tien militairen gedood. Vermoedelijk zitten de taliban erachter. In het oosten van het land heeft een Afghaanse militair... zeker twee NAVO-militairen doodgeschoten. De Amerikaanse staten Louisiana en Alabama... hebben de noodtoestand afgekondigd in verband met de storm Isaac. Eerder deden Mississippi en Florida dat al. Isaac dreigt uit te groeien tot een orkaan. Het lijkt erop dat hij woensdag over New Orleans trekt. Het is dan precies zeven jaar geleden... Dat de verwoestende orkaan Katrina over het land trok. Daardoor is iedereen extra alert, zegt de burgemeester van New Orleans. De timing van deze storm coming op. Uh, as fate zou hebben, het anniversary van Katrina. heeft uh, iedereen in een state en sense van alertness. En dat is een good ding. Het is belangrijk om op hoge alert te zijn. Het is ook belangrijk om gewoon te blijven.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 Volgens omwonenden stroomde al een week olie het natuurgebied in. De overheid op Curaçao en de oliemaatschappij zouden pas actie hebben ondernomen. toen de Milieuorganisatie alarm sloeg. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Het is op dit moment op de meeste plaatsen al zonnig. behalve dan in het oosten, want daar komt nog steeds mist voor. Maar de komende uren lost de mist vrij snel op. en wat rest is een zonnige ochtend. Ook vanmiddag is het vrij zonnig. ontstaan er een paar stapelwolkjes en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt uit een van een graad of 20 op de Waddeneilanden... tot 23 graden in het zuiden. En daarbij staat er vandaag een zwakke tot matige wind en die komt uit het zuiden. Nou, aan het einde van de middag dan raakt het geleidelijk aan meer bewolkt... en vanavond en vannacht is in het westen kans op een beetje regen. In het oosten blijft het droog. Morgen dinsdag is het eerst bewolkt met hierna een klein beetje regen. Smiddags breekt vervolgens vanuit het westen de zon door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het 21 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is een uh, ouderwets normale spits met in totaal 100 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Een paar bijzonderheden. Allereerst op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Een file tussen Afritse Michels, Gestel en Vught van 3 kilometer. 9 kilometer nog op de A16 Breda richting Rotterdam na een ongeluk. Tussen Knoopend Zonsheel en de Randweg Dordrecht staat die file. De weg is inmiddels weer vrij. 2 kilometer op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht door een ongeluk. Daar is de linkerij Rijstrook dicht. Op de A50 Garnham richting Os, 4 kilometer tussen Heter en Knoopend Ewijk. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Afrit, Hilvarenbeek en, en Geelse, staat een file van 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht.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 Koop aanstaande zaterdag trouw en ontvang gratis boek 1, Nietzsche. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Vanaf vandaag twee weken lang de lijsttrekkers live in het Radio 1-journaal. En de eerste is Sibond Buma, de lijsttrekker van het CDA. Meneer Buma, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft natuurlijk gisteravond het debat gezien bij RTL, het premiersdebat. Zat u op het puntje van uw stoel, zat u zich te verbijten zoals Joost Vullings eerder deze uitzending zei? Nou, de eerlijkheid gebied is dat ik eigenlijk twee dingen aan het doen was. Ik was aan het kijken, maar ook de dag van vandaag aan het voorbereiden. Ja. Maar, wat vond u ervan? Het, uh, het puntje van mijn stoel kwam dus door... Maar dat ik mij ook geconcentreerd op vandaag was aan het uh, voorbereiden. <lacht> vond u het niet interessant? Ja, ik vond het interessant. Um, het was een debat zoals je kan verwachten bij, uh, bij dit soort debatten. Het is natuurlijk heel bijzonder om dat als kijker te zien. Ehm... Um, en we moeten kijken hoe de dag van vandaag verder zich ontwikkelt. Want daar komt de werkelijkheid van, het, uh, van de feiten over de verkiezingsprogramma's naar buiten. Ja, ja de, zeker. Daar komen we straks nog even op terug. De doorrekening van het CPB, uiteraard. Er gebeurt iets interessants in dat debat. PvdA-leider Samsom heeft zich tussen Rutte Wilders en Roemer uh, werd te wringen. Te positioneren als, als redelijke middenpartij. Dat is toch de plek die u voor ogen heeft met het CDA? Nou, wat je gisteren zag, um, is dat uh, voor zover er al sprake was van iets wat een tweestrijd kan worden genoemd, er veel meer aan de hand is. En dat um, Rutte en Roemer allebei elkaar wel heel erg bestrijden en de, de anderen bestrijden maar dat de oplossing van de crisis niet uit het gevecht gaat komen... maar uit de partij die met werkelijke oplossingen komt. Ja, um, maar nogmaals mijn vraag. Uh, Samson positioneert zich nu als de redelijke middenpartij. En dat is precies de positie die u graag zou zien voor uw partij. Bent u bang dat u nu de slag gemist heeft... door dat u niet aanwezig mocht zijn bij dat debat? Nou, Ik, ik vind het alleen maar goed als meer partijen um, de flanken afzweren, als ik het zo mag zeggen, als meer partijen begrijpen dat uit deze crisis komen niet een kwestie is van... hoe slecht is de ander, uh -huh. maar hoe kunnen we met oplossingen komen. Dat is de positie die het CDA inneemt. En hoe meer partners we daarin hebben, hoe beter het voor Nederland is. Uh -huh. en, en vond u dat ze er gisteravond mee bezig waren... om te, te, te zeggen hoe slecht de ander was? Nou, dat is natuurlijk wat ik de afgelopen tijd al zag. Ik heb uh, Mark Rutte ook aangevallen op het feit... dat hij op zijn congres niet verder kwam dan... de socialisten zijn de schuld van alles... Nou, Dat was ook een beetje het beeld wat ik gisteren had. Inclusief natuurlijk de debatten de tussen Rutte en Wilders. Maar de werkelijkheid is dat er veel meer aan de hand is... dan de, wat er in het debat van gisteren werd besproken. Wat ik gisteren ook heb gezegd. We hebben ook een uh, morele crisis waar we een antwoord op moeten bieden. Ja. Door een nieuwe moraal in het land. En als ik naar een debat kijk, kijk ik natuurlijk ook waar gaat het over. En dat heb ik wel nodig gemist in het debat gisteren. Er werd uh, over moraal gesproken in het debat door iemand gelogen. Um... Namelijk, er ontstond wel eens niet een spelletje over de hypotheekrenteaftrek... in het hele katshuisoverleg. Laten we daar even naar luisteren. U heeft wel een liegen. met Ik was het totaal mee eens. Mag ik dit even duidelijk hebben? U was het totaal Niet door elkaar rond. Even voor de duidelijkheid. Wacht even. U krijgt nu een verwijt dat u in het katshuis... akkoord was met de maatregel om die eens. Sterker nog, dit is een van de redenen dat we op zijn Houd toch op. U was het compleet niet eens. Wees nou eerlijk. Wees nou eerlijk, in het katshuis was jij compleet akkoord met het voorstel wat nu ook door die Lentepartijakkoorden is neergezet. Geen Namelijk millimeter. nieuwe gevallen Geen vragen millimeter. om af te lossen. procent En je millimeter. weet het. Nou, meneer Buurma, u was het dan weliswaar niet bij het debat, maar wel in het katshuis. Uh, wie ligt er? Ja, dit was op zichzelf een van de bepaald minder momenten in het debat waar op zo'n persoonlijke manier met elkaar uh, omgegaan werd. Maar um, ik uh, moet zeggen dat wat Mark Rutte zegt klopt. We hebben tot op het laatst een, uh, natuurlijk een concept akkoord gehad... over de woningmarkt, wat vrijwel hetzelfde is als het uiteindelijk uit het lenteakkoord is gekomen. Feit is ook, en ik denk dat uh, Wilders daarop doelt... maar ik vind dat niet zo sterk, dat toen we alles hadden uh, afgekaart... Ja. hij op de laatste dag natuurlijk heeft gezegd, ja, toch maar niet. Maar in principe was hij bereid om uh, uh, wat aan de hypotheekrente-aftrek te doen... voor uh, hypotheken waar niet afgelost wordt. Ja, nou, sterker nog, het was een van onze voorwaarden als CDA vooraf... Dat de, hypotheek, uh, dat de woningmarkt zou worden hervormd, inclusief de hypotheekrente. Dus vanaf dag één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 van de onderhandelingen in het katshuis. Maar wat vindt u ervan dat uh, een lijsttrekker dan niet de waarheid spreekt? Ja, dat moet hij echt helemaal zelf weten. Maar wat vindt u ervan? Ja, ik doe het niet. Want u heeft het over moraal. Ja, en dat, ja. ik vind dus dat je altijd uh, precies moet aangeven hoe het gegaan is. Uh, hij is met al die punten akkoord gegaan. Zijn stelling is altijd... Ja, omdat ik op de allerlaatste dag uiteindelijk niet mijn handtekening heb gezegd... ben ik met niets akkoord gegaan. Dat is zijn stelling. Mijn stelling is dat we niet voor niks zeven weken met elkaar hebben onderhandeld. De hypotheekmarkt was ergens halverwege al afgetikt. En dan vind ik dat je akkoord bent gegaan. Dan moet je niet achteraf uh, op je schreden terugkeren en zeggen... sorry, het is dan toch een beetje te eng. En achteraf gezien ben ik nergens meer akkoord geweest. En dat is de reden, onder andere geweest... dat u heeft ook gezegd, niet meer met de PVV. Nou, dit is, dit is zeker een van de uh, dingen die natuurlijk gebeurd is. Nogmaals, bij, bij de start hebben we een aantal dingen gezegd... die voor alle partijen ontzettend belangrijk waren. Wij hebben aangegeven, er moet iets aan de hypotheekrente gebeuren. De, de, de woningmarkt als geheel, hè, want het gaat over kopen en huur. Ja. Dus als Geert Wilders echt geen enkel akkoord daarop wou... had hij op dag één kunnen zeggen... nou ja, dat is een voorwaarde, daar doen we niet aan mee. Ze doen we het niet. Dus, we gaan niet onderhandelen. Maar je kan niet zeven weken onderhandelen... halverwege dit, dit hoofdstuk hè, uh, afronden naar het volgende gaan. En op de allerlaatste dag zeggen... het is nooit gebeurd. Feitelijk is het natuurlijk zo... dat hij geen handtekening heeft gezegd, gezet op de allerlaatste dag. Maar uh, we hebben hier uitgebreid over gesproken... En op een gegeven moment dit hoofdstuk afgerond en zijn Goed. verder gegaan. Dus ik vind, het, ja, ik vind het gewoon helemaal niet sterk. Ja, we gaan dit ook afronden nu. Uh, we gaan naar het volgende gedeelte. Uh, namelijk uh, hoe het voor u is om... Uh, u bent nu drie maanden het gezicht van het CDA. Uh, hoe ervaart u dat? Want u bent overal uh, uh, te zien en te horen. Uh, uh, ook langs de weg, bijvoorbeeld. Is, is dit een vreemde ervaring voor u? Ja. ja, te zien langs de weg. Gewoon niet te horen langs nee, nee. de weg. Ja. Nou ja, als je in auto ja, zit. Ja. Ja. Ja. Um, het is uh, natuurlijk een, een, voor mijzelf um, een hele grote verandering... die ik heb meegemaakt sinds uh, afgelopen mei. Um, en zeker nu in deze verkiezingscampagne. En um, dat, betekent, dat, dat, dat betekent voor mij heel veel... tot en met de vakantie word je herkend. Dat bijvoorbeeld is al een grote verandering. En natuurlijk het, het, het feit dat je nog veel meer van huis bent dan je al was. Dat zijn voor mijzelf grote veranderingen. Nou, en de verantwoordelijkheid die erbij hoort, die voel ik natuurlijk ook. Ja, u wordt herkend, maar nog niet zoveel, meneer Buma. U bent nog geen Maxime Verhagen, geen Piet Hein Donner, geen Henk Bleker. Die zijn er ook niet in deze campagne. Wat voor u geldt, geldt voor de hele uh, kandidatenlijst eigenlijk. Onbekend, o hoezeer werkt dat in uw nadeel? Nou, Het is altijd zo dat je natuurlijk tijd nodig hebt om bekend te worden. Heeft dat... u die tijd, vindt u? Nou, de tijd voor ons is heel kort. Um, en dat vergeet ook niet. Toen ik begon, wist ik dat. Uh, het gaat wel heel veel sneller dan ik dacht. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus de bekendheid, de Maar daar werkt u ook aan, want u, u zit in heel veel programma's. U treedt op heel veel plekken op, zeer bewust. Ja, klopt. Ja, Ik vind het om, om twee redenen. Omdat ik dus inderdaad vind dat het belangrijk is dat mensen weten wie ik ben. Wie er ook de mens is achter de lijsttrekker. Maar er zit ook bij dat ik het verhaal van het CDA... tot 12 september wil laten horen waar ik kan. Dus het zijn twee redenen. Maar inderdaad, ik uh, ben veel te zien en te horen. En inderdaad ook zichtbaar langs de snelweg. Dan zie ik mijzelf zo nu en dan ook weer ineens... Ja, uit dat het de beiland mijzelf groeten. <laughs> U heeft ook een, een boek geschreven, een boekje in, in de aanloop naar de campagne. Um, u schrijft dat u voor een andere aanpak in de politiek staat. Daar willen we het even met u over hebben. We hadden het net al even over moraal. Um, we kennen natuurlijk het verhaal van Balkende. Um, die hadden het altijd over normen en waarden. Wat moet je doen? We moesten ons uh, stoepjes schoonvegen schoonvregen uh, als het sneeuwde. Een soort moreel verzoek was dat. Maar waar gaat het bij u over? Nou ja, de, de crisis waar we nu in zitten, uh, en de oplossing daarvan ook... komt niet alleen door financiële problemen. En het oplossen van financiële problemen. Want er zit wat achter. En dat is um, de moraal die we kwijt zijn geraakt. Um, ik heb eerder het voorbeeld genoemd dat een uh, woningcorporatie een boot koopt... in plaats van in huizen investeert. Mm -hmm. Dat men constructies verzint die men nooit zou hebben verzonnen... als het om je eigen geld zou gaan. Ik heb het voorbeeld genoemd ook van de banken... die uh, producten verkopen die ze aan hun eigen moeder nog niet zouden verkopen. Mm. En dat is het voorbeeld. Het gaat om een moraal die verdwenen is... maar waar heel veel Nederlanders van beseffen dat we die nodig hebben... om uit de crisis te komen. Daar helpt geen regel tegen. Daar helpt geen bezuiniging tegen. Daar helpt geen investering tegen. En toch voelt iedereen dat het nodig is. En dat is een besef wat in de samenleving hoort. Ja. En, en, en u inderdaad zegt daarover in het interview... In, in de volksland zegt u daarover: moraliteit zie ik in het midden, vooral. En niet um, in de flanken. Zegt u dan eigenlijk dat partijen als bijvoorbeeld de PVV of de SP. geen normbesef hebben? Nou, wat ik, wat ik nu met name zie. is dat um, de campagne door de VVD, met name, is gestart door te zeggen hoe slecht socialisten zijn, die zijn de schuld van alles... en dat zijn dan ook meteen een aantal partijen. Nou, we hoeven er maar op te wachten en dan zal uh, Emiel Roemer weer zeggen... dat het allemaal de schuld is van het neoliberalisme of het liberalisme. Terwijl de werkelijkheid is dat wij samen uit deze crisis moeten komen... door met z'n allen het besef te hebben dat er meer aan de hand is... dan dat de andere de schuld is. En dat dus een besef wat in Nederland altijd aanwezig geweest is... en in, in, in, de, in de mensen ook zit weer terug zou moeten. Ik heb hele mooie voorbeelden gezien, ook kleine voorbeelden. Ik was een paar weken geleden in een um, nieuw openluchtmuseum in Limburg. 400 vrijwilligers hebben dat van de grond getild. Mm. Gewoon zelf. Mm. Die willen iets moois bereiken. Dan gaan ze naar de gemeente. De gemeente zegt, dit ondersteunen we. Dus het initiatief komt van die mensen. En ze hadden een aantal problemen met regels die in de weg zitten. Dus ze gaan naar Den Haag, naar de uh, minister van Economische Zaken... En dan regelen ze het samen, maar niet omdat Den Haag zegt dat het moet... Maar omdat mensen zelf met iets beginnen en er iets moois bouwen. En dat is het Nederland wat ik wil zien. Dat over vier jaar, bij wijze van spreken, na deze kabinetsperiode... de mensen niet zullen zeggen, nou, wat heeft Den Haag weer veel gedaan. Maar wat hebben we zelf veel bereikt. En dan wat mij betreft, met hulp van Den Haag. Ja, en als we allemaal... die verandering kunnen maken, hebben we echt een ander Nederland. Ja, dat is allemaal leuk, meneer Buba. Maar inderdaad, u geeft het zelf al wel een beetje aan. Den Haag zal toch wel moeten sturen. Als je niet zegt wat er fout is, kun je dan wel zeggen wat er goed is? Nou, met fout bedoel ik met name dus fout... De andere fout noemen. Dat vind ik het te makkelijk. Maar er is heel veel in de samenleving wat beter kan. En dat is wat ik dus noem oog voor elkaar hebben. Doorhebben dat als je samen de schouders eronder zet... dat je dan verder komt. En dat het heel makkelijk is om te zeggen... het is de schuld van de ander. Of de schuld van Den Haag. Of de schuld van dit of dat. Terwijl we samen daar veel verder mee kunnen komen. En de, de, mijn campagne is ook een campagne waar ik het land in ga. En ook zelf heb ik gezegd... ik wil dit soort initiatieven zien. En ik zie ze overal. Ik, bij de Graafschap, voetbalclub in Doetinchem. Ja. Hoe ze daar mensen die... Een vlekje hebben, zeg maar. Inzetten bij die club. En vervolgens weer door de gemeente worden gesteund. Ja. Dat is fantastisch. En maar wil ik, ik wil dus omdraaien. De gedachte dat Den Haag alles kan oplossen en moet oplossen. Naar de samenleving kan heel veel. Maar Den Haag, de politiek kan daar wel het verschil maken. Ja, maar dan moeten we het ook hebben over de geloofwaardigheid van de politiek. Een vraag van een luisteraar, Peter Meulenberg, lid van GroenLinks... zeggen we er netjes bij. Hij schrijft, de politiek heeft de mond vol over oplossingen... maar sinds het gedoe over de langstudeerboete... vraagt hij zich af, als politici het over dit soort zaken al niet eens kunnen worden... hoe moeten ze dan een eurocrisis of een bankencrisis oplossen? Hij raakt het vertrouwen in de politiek schrijft hij. Nou ja, ik vind het zelf ook... Natuurlijk heel jammer dat het, uh, de wens die wij hadden, die uiteindelijk de gro het grootste deel van de Kamer ook heeft, zo vlak voor de verkiezingen niet opgelost kan worden, omdat dan de partijen weer verschillend denken over de manier waarop het opgelost moet worden. Daar zit het hoofdprobleem in dat een aantal problemen de langstudeerboete alleen maar willen uh, laten verdwijnen als daar een nieuw leenstelsel voor in de plaats komt. Ja, dat nieuwe leenstelsel, ik geloof dat GroenLinks daar ook voor kiest... Ja. maakt het voor uh, de studenten nog veel duurder om te studeren. Dan heeft iedereen aan het eind van de tijd 14.000, 15 15.000 euro schuld. Maar waarom heeft u daar dan uh, met het CDA in 2010 afspraken over gemaakt... in de kabinetsformatie? En waarom bent u er niet voor gaan liggen in het vijfpartijenakkoord? Waarom komt u dan op het allerlaatste moment met opmerkingen... dat die langstudeerboete misschien toch maar beëindigd moet worden? En belooft u vervolgens vorige week dat dat ook gaat lukken. En lukt dat uiteindelijk niet? Ik kan mij voorstellen dat als studenten uh, dit aanhoren en straks in het stemhokje staan, denken: Ja, dat CDA-programma. Eigenlijk sta ik ervoor. Vind ik, het, vind ik het prachtig. Maar ik geloof er niks van dat het allemaal waar wordt. Want uh, ze beloven van alles, maar er komt niks van terecht. Nou, ik zal uh, nu, maar ook in de toekomst, blijven zeggen wat ik als CDA wil. Misschien dat we in het verleden als CDA wel eens te veel eerst hebben gewacht tot er misschien een compromis was... om dan vervolgens het compromis mee te verdedigen. Maar het CDA waar ik voor sta, is een CDA dat zegt wat het zelf belangrijk vindt. En ik vind het belangrijk dat studeren in de toekomst draaglijk blijft. Ja, maar dat en als kan ik... nog steeds verloren gaan in een compromis natuurlijk. En daarom zal ik ook na de verkiezingen scherper zijn... als het gaat om het bewaken van mijn idealen, zoals die nieuwe moraal wanneer het zou komen tot gesprekken over regeringen. Dus dat is door Verhagen en Co niet goed gedaan in het verleden? Dat hoort u me helemaal niet zeggen. ik, was nou, zelf... ik toch wel nee, zeggen. Ik, ik was daar ik zelf ook de, bij. De ik, zie ik zie u, wel mij... u moet mij zelf daar ook bij benoemen. Uh, want ik heb zelf ook de keuze in 2010 gemaakt... om toen uh, Nederland niet te laten zitten in een periode zonder kabinet. Maar zelf heb ik gezien en Maxime Verhagen heeft dat ook gezien, dat hebben we samen gezien... dat dat natuurlijk heel veel discussie in de eigen partij heeft opgeleverd. Dus ja, daar heb ik leergeld betaald. Dat wanneer wij um, zeggen, wij willen Nederland verder helpen met anderen... dat dat enorme consequenties kan hebben. Dus zeg ik inderdaad, het CDA waar wij voor staan... en het CDA waar ik voor zal staan, zal een CDA zijn... dat tot 12 september en daarna met zelfbewustheid de eigen idealen naar voren zal brengen. Ja. Dus en misschien bent u dat uit het verleden... is men dat minder gewend, dat kan ik me voorstellen. Maar het is wel het CDA waar ik voor kies. Ja, meneer Bumer, dus na 12 september... als u zegt, wij bedenken een oplossing... voor die lang dan bedenkt u een oplossing... voor die lang Na 12 september is de vraag of... Uh, het CDA mee zal doen, maar ja. ja... dan is het moment dat je de oplossing voor de lang ook makkelijker kan vinden. Want ik realiseer me ook dat andere partijen... op dit moment... Uh, niet echt aan oplossingen denken. Het is een tijd in de verkiezingen en dan realiseer ik me... dat ook anderen niet zomaar zullen zeggen... nou, wij gaan dit wel samen oplossen. Dat is heel jammer, maar dat is ook een campagneperiode. Ik ben ervan overtuigd, alle partijen willen van die langstudeerboete af... op één of twee na. Het enige waar ik wel voor waarschuw... en daar gaan de verkiezingen wel over... is dat het een risico is dat het vervangen wordt door een leenstelsel, uh -huh. wat dus en veel duurder is. Maar... En, toen, en, en u vroeg, waarom heeft u in de tijd naar dit systeem gezocht? Dat was aanvankelijk om te voorkomen dat er zo'n leenstelsel zou komen. En dan zeg ik, van ik ga in de toekomst niet uh, alternatieven bij voorbaat verzinnen... om iets ergens te voorkomen. Ja. Nee, ik vertel mijn eigen verhaal. Dat ja. is wat mij betreft de politiek. Goed, wat gaat uw verhaal worden, uw eigen verhaal... als het gaat om de crisis en het oplossen ervan? Want uh, daar gaat het over ook tijdens de verkiezingen merken we ook in de campagnes... Hoe eh, wordt de financieel-economische crisis opgelost? Er wordt vaak gezegd dat gebeurt linksom of rechtsom. Daar kunt u voor kiezen. Nou, inmiddels proberen middenpartijen partijen daartussen te komen. Wat gaat uw verhaal zijn? Het grote vraagstuk waar wij voor staan... is hoe we mensen weer aan werk helpen. Dat is de crisis. Hè. We hebben te weinig werk. Maar ook dat we een toekomst hebben voor onze gezinnen in Nederland... Die de Um, toekomst zijn, de ruggengraat van de economie zijn... die de hoeksteen zijn van de samenleving, waar mensen hun toekomst leren. En dat we die samenleving versterken. Dan kijk ik met name naar de moraal die ik mis, wat ik heb genoemd. Die drie dingen vind ik de kern van de zoektocht naar een beter Nederland na, 2013. na, na 13 september. Dat is waar het CDA aan wil werken. Goed. Centraal Planbureau dan. Vandaag komt met de doorberekeningen vanochtend zelf. Kunt u live horen natuurlijk op Radio 1. De VVD zegt zelf dat de, het CPB hen zal uitroepen tot de banenkampioen. Wat voor kampioen bent u? Uh, nou, als Waar we, krijgt u de pluim? Nou, als we nu uh, allemaal kampioenschappen gaan verdelen... dan wordt het een nog warriger uh, campagne dan het al is. Het CPB gaat geen kampioensmedailles uh, uitdelen. Het CPB gaat wel laten zien wat de consequenties zijn... van de keuzes die een partij maakt. En wat de VVD zegt nu dat ze heel Is het over u? Dat, dat ga ik natuurlijk niet van tevoren vertellen. De VVD... Uh, lekt van tevoren een uh, cijfer wat voor hun blijkbaar gunstig is. Slim gedaan, hè, van Stef Blok. Van nou, je moet altijd realiseren... VVR. Nou ja, ik vind het e niet netjes, moet ik eerlijk zeggen. Nee, want, maar wel slim. Nee, ik vind het niet netjes. Mm, ik, ja, slim, okay. slim hoort ook <laughs> netjes te zijn. Want we hebben allemaal de afspraak om het... Uh, af te wachten waar het CPB mee Ja, dat mee begrijp komt. ik, maar hij reageert wel... zijn eigen beeldvorming op deze manier. Nou, dat zal wel. Ja, dat moet hij vooral doen. Maar ik vind het niet netjes. En dat is één. Twee, je moet je altijd realiseren... dat als een partij één cijfer naar buiten brengt... bijvoorbeeld de werkgelegenheid dat dan de andere cijfers slecht zullen zijn. Dus het is het regis... Bijvoorbeeld een koopkracht, zijn. We. Bijvoorbeeld, mm. ja. Of uh, ik, ik denk dat uh, de kosten voor de uh, zorg bij de VVD... Uh, veel meer betaald zullen moeten worden door de burgers... dan bij andere partijen. Dat zijn allemaal keuzes. Ja. Denk aan de, duizend, uh, de cheque van duizend euro van vorige week. Uh, we krijgen daar de meest geweldige werkloos werkgelegenheid. We krijgen er nog duizend euro bij... Ja, dan worden we allemaal rijk. Maar heel Nederland weet dat het zo makkelijk niet is. Nou. Ja, meneer Buma, dan nou horen we toch nog even uh, wat u over een andere partij zegt... waar ze het niet goed hebben gedaan. Even bij het CDA blijven. Heeft u de boel wel sluitend gekregen? Kunt kun u dat wel vastverraden? Uh, ja, sluitend is het altijd. Uh, oh, ja. Want de, de, de cijfers kloppen, kloppen, want dat is wat het CPB erop zegt. Dus dat is sluitend. Ik vind dat wij een uh, evenwichtig programma hebben gemaakt... Maar ik ga dus niet vooruitlopen uh, op wat het CPP straks zegt, want dan zou ik zelf de persconferentie moeten geven. En ik wacht liever af wat uh, de heer Teulings daarover gaat zeggen. Goed, dat gaan we horen om half elf op Radio 1 onder andere. Meneer Buma, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw tijd. En een goede morgen en een prettige dag. Ja, en Het gaat in al die verkiezingsprogramma's ook over de hypotheekrenteaftrek. Over de woningmarkt. Eh, zo dadelijk eerst Jan Boers van SNS Bank. Die bank vindt dat mensen eerst moeten sparen en dan pas mogen kopen. Dat moet voortaan de gewoonte worden bij het kopen van een huis. Straks meer. Blijf luisteren.